Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Verenigd Koninkrijk wil misschien tanks aan Oekraïne geven. Dat zegt de Britse nieuwszender Sky News. Oekraïne vraagt al langer om wapens uit het westen. Maar dat deden ze niet, omdat ze bang zijn dat de oorlog dan nog erger wordt. Het kan zomaar zijn dat het nu toch gaat gebeuren, vertelt mijn buitenlandcollega Gien. Als de Britten nu inderdaad besluiten om zwaardere tanks te gaan leveren aan Oekraïne... dan kan het ook andere landen het over de streep halen om tanks aan Oekraïne te geven. Een paar landen uit Oost-Europa... Hebben al tanks aan Oekraïne gegeven, maar dat zijn oudere modellen. Wetenschappers willen dat er strengere regels komen voor bepaalde chemische stoffen. Het gaat om hormoonverstorende chemicaliën in bijvoorbeeld plastic of parfum. En die zorgen ervoor dat mensen minder vruchtbaar worden. Je krijgt die stoffen sowieso binnen, zegt deze expert. Maar je kan wel zelf een paar dingen doen. Dus niet je eten verwarmen in plastic en een magnetron bijvoorbeeld. We weten dat het ophoopt in, in huisstof en in het lucht, dus goed ventileren en stofzuigen. Dus er zijn wel wat dingen die je kan doen, maar helemaal vermijden is onmogelijk. Gemiddeld genomen zijn we de afgelopen 50 jaar een stuk minder vruchtbaar geworden. En dat komt dus mede door die hormoonverstorende stoffen. En daarom willen experts strengere Europese regels. In sommige landen zoals België en Denemarken is dat al zo. Pakistan krijgt dik 8 miljard euro om de schade door de overstromingen van vorig jaar te herstellen. Afgelopen zomer stond ongeveer een derde van dat land onder water. Honderden mensen kwamen om en zo'n 2 miljoen mensen raakten hun huis kwijt. Skiers en snowboarders liggen vaker in de kreukels dit wintersportseizoen. Alarmcentrales van verzekeraars zeggen dat er meer ongelukken gebeuren. En dat komt weer door de slechte skipistes. Op veel plekken ligt daar amper sneeuw, zien ook deze wintersporters. Ja, dit hebben wij nog nooit meegemaakt. Ik, ik heb ook het idee dat de natuur wel aangeeft, jongens, er moet wat gebeuren. Er zijn zoveel extreme temperatuurverschillen. Nou, daar ben ik wel mee bezig. Ja, want dit is wel uh, zorgwekkend. <laughs> Als dit de toekomst wordt. En op de plekken waar wel sneeuw ligt is het ook drukker en de pistes zijn soms heel hard en dat zorgt voor, vooral voor botbreuken. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht blijft het op de meeste plekken droog. Het is nu een graad of acht nog. Morgen begint eerst zonnig, later op de dag bewolkt en regenachtig en dan weer een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzondere files in de regio. De A9 Amstelveen richting Diemen tussen Amstelveen en Knopert Holendrecht. Een kwartier vertraging door een kapotte auto. Die staat op de linker en die is ook dicht. De A10 aan de oostkant bij Zeeburg gebeurde ook een ongeluk. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechter is dicht en nou rekening met 20 minuten extra reistijd. En als laatste de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Knopert Burgerveen en Afrit Noordwijk en Hout. Een half uur vertraging door een ongeluk op de N208. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Op vanavond was voor de Gumbo Kings in 2023 eigenlijk best nog wel een vrij recente zinger, want ze hebben hem afgelopen maand uitgebracht. En dat was dus 2022. Maar zo wil het verhaal de Gumbo Kings hebben aangekondigd dat het met nieuw materiaal gaan komen dit jaar. Dus het wachten is daarop. Welkom bij deze eerste Alternative FM van 2023. Uh, we zijn volgens mij drie uitzendingen op de donderdagavond uh, nog actief hier in de studio. Met daarin live muziek. Dat uh, sowieso. Want vanavond hebben we Sophie van Hasselt. Mor uh, morgen wou ik zeggen nee. Volgende week dan uh, is het de beurt aan Marvin Adam. Die komt dan uh, langs. En de week daarop uh, zijn het de heren van Side City. En dat is een, even wat voor uitgeschoven 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, want dat heeft alles te maken met de Robbe daar woord die op 26 januari uh, gaat uh, beginnen met een aantal voorrondes uh, drie voorrondes van de day editie en eentje van de night editie, dus uh, we kunnen eraan, het enige wat we nog moeten regelen is uh, dat we onze zetten daar ergens tussen moeten prakken, want uh, we zijn niet de enige radiostation die daar bezig uh, zullen, zullen zijn op die donderdagavond want de verwachting is dat de collega's van The Sound of Harlem daar ook wel bij zijn. Dus het wordt uh, een beetje delen wat, uh, wat dat er gaat. Maar goed, uh, zover is het nog niet. Um, daarna trouwens uh, staan er nog een paar uh, optredens op het lijstje. Want uh, bijvoorbeeld uh, Tuskhead komt uh, voorbij. En natuurlijk de Kiwi Club. Ook die komen. Dus. En dat, dan hebben we het alweer over februari en maart. Zover gaat het alweer dus. Um, um, goed, ik zei al, vanavond is het Sophie van Hasselt die vanavond hier gaat optreden. Maar er is ook natuurlijk muziek. Straks in dit uur gaan we praten met Janna Timmer. Want zij is van Harlem En Harlem gaat nieuw materiaal uitbrengen. Dus dat is straks aan bod in het telefoongesprek. Maar we hebben ook nog even een single die eerder in 2022 is uitgebracht. En bijna over het hoofd is gezien. Esther de Jong en Macht Japon. Ik heb vandaag een boze droom. Al voelt het langzaam als gewoon. Al tijden is het aan de gang. Het duurt me om het al te lang ik ga. Rennend in mijn nacht, ja, maar waar, ik dacht dat dit begon De eindeloze nachtmerrie, daarin ik steeds geen uitweg zie Ik ga vooruit Nee moeder, je begrijpt me niet, omdat je al het goeds niet ziet Ik snap ook dat het moeilijk is, mijn zoeken in het ongewis Ik ga Lopen blijven, zingen blijven, hopen gaan ah. Voelt dat langzaam als gewoon, al tijden is het aan de gang Het duurt mij al met al te lang Ja, yeah. We zijn royalty, let's go Groeide op met dit idee, denk klein en realistisch Wees niet te ambitieus in je missies Straks faal je, dan baal je Ga naar school, zoek een job, dat haal je Maar kan niet meer negeren wat ik voel die mijn money, mijn collega's die zijn cool En ook al heb ik een ergonomische stoel Ik zit niet op mijn plek Wil niet te lang stilstaan bij dat wat ik niet heb Ik weet ik heb het goed, ik weet ik ben geblest, Ik weet als ik een fout maak dan leer ik weer een les En ik weet dat ik mijn happiness niet halen kan naar cash Fair enough, maar wat moet je met de eenkamerwoning? de muren komen om me af en het voelt als een loting Ik kan niet hangen met de huidige begroting Ik red een naf voor de koning Ik ben hier met een reden, altijd al geweest ik meer kan, meer kan in dit leven. Ik zie koetsen, kastelen, gereserveerd voor mij. Want ik ben royalty, royalty, net als jij. Yeah, dat reis my sites every day bro. Ik zie mezelf daar met mijn eyes closed. Als ik het niet zie, dan zie niemand het. Of je helpt of ik me dank. jullie vriendelijk. Hoe dieper ik ga, hoe banger het me maakt Zie de signs en ik volg ze, ik weet ik ben het waard Tunnelvisie, nu de route is bepaald De door wordt betaald, de offers worden gemaakt Can't help that I change, speel ik niet meer safe Ben niet wie ik ben geweest, En ben niet wie ik worden wil Dan zeg ik every day, waar ik nu ben is tijdelijk Ruik het, taste het, niet eens wat ik geloof, nee ik weet het Niet eens wat ik beloof, nee ik leef het De same source die je ander heeft gezegend Is voor iedereen bereikbaar Ben niet met een reden altijd al geweten dat ik meer kan, meer kan in dit leven Ik zie koetsen, kastelen, gereserveerd voor mij Want ik ben royalty, royalty, net als jij uh, Van de droom naar de lijf, no doubt heb de troon aan de site Hoe meer struggle, hoe groter de shine We gaan worden wat ze zeiden, wat we nooit zullen zijn Yeah, van de drone naar de live. No doubt heb de drone al de zij Twee Nederlandstalige nummers. Groot de shine, we gaan worden wat ze zeiden wat we nooit zullen zijn. Oh, ben je met een reden, altijd al geweten. En dan komt er nog, uh, nog een heel stuk uh, erachter, eerlijk gezegd. Esther de Jong, uh, daar hoor je voor. En volgende week uh, zal hij ook hier zijn. Marvin Adam, die met zoon Michel uh, gaat uh, komen. Dat is vers 2, dacht het niet. Maar dit was uh, de laatste single die hij heeft uitgebracht. Nou zat ik uh, van, uh, vandaag eventjes achter de, uh, ja, de PC. Want ik moet natuurlijk ook het uh, muziekkale uh, verhaal van deze alternative FM voorbereiden. Er zit iets uh, in. Veras. Dat, uh, dat hoor je zo. Maar dan zit ik op die open Spotify. En ineens haalt hij op. En ineens zegt hij. Nou, gaat hij zelf wat uitzoeken. En toen kwam ineens dat nummer voorbij. Dit, dit fijne nummer van Charlotte. Afgelopen jaar natuurlijk opvallend in de popronde. En dit is een nummer wat uit 2021 volgens mij stapt. Halle Brown. moon. Brown. Snow, snow Go To a place That no one knows Living like a hologram Floating without Van Scarlet Rose met Darling. Ze zijn ook geweest de afgelopen jaar hier bij ons in de studio. Live versie hebben ze toen ook gespeeld van dit nummer. Daarvoor hoorde je Charlotte met Hologram. Vorige week mochten er nog eventjes iemand even draaien. Maar het was een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Dus die paste er niet in. Toen heb ik hem bij Zandvoort Draai door laten horen. Dat was een dag voor de release. Maar nu is het in het officiële gedeelte van deze Auteur in Ik heb het over Atia met haar nieuwe single, maar dat heet De Hand. There's no escape Yet tonight I'll hunt you down But first I'll drink with you Gonna teach you if you never left.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 She'll leave you if Wel hart veroverend hoor. Met uh, onder meer dit nummer. The River van Harlem Lake. En uh, ja, dat is alweer van een tijdje terug. Want volgens mij dateert dit uit 2021. En misschien kan ik het ook wel vragen. Want Janne Timmer hangt aan de telefoon. Dus nou Janne, goedenavond. En ook de beste wensen voor 2023. Um, <laughs> ja, want uh, de vraag is. Um, is dit uit 2021? Ja klopt, 3 september 2021 hebben we deze uitgebracht. Ja zie je, dus, uh, dus, uh, en het album volgde niet gek veel later, hè? en dat werd uh, volgens mij ook nog behoorlijk opgepikt. Niet zo'n beetje ook. Ja dat, dat ging zeker goed, ja, dat <laughs> ja. was mooi, we hebben een leuke radioplay gehad over de hele wereld en uh, uh, Johan Derksen presenteerde de albumrelease, ja. uh, we hebben zelfs uh, op Radio 2 mogen spelen dus dat, dat ging zeker wel goed. Ja. Uh, hebben jullie daar nog steeds... Uh, plukken jullie daar nog... tot op de dag van vandaag... Nog een beetje nog uh, de vruchten van? Van, uh, van die bekendheid... die onder meer door Jan Derksen is... Uh, ja, min of meer gegenereerd. Om het even zo te zeggen. Nou, ik denk dat het altijd een, een stijgende lijn is. Dus alles wat je doet... Uh, en alles wat je uitbrengt... dat helpt weer ook met het volgende. En hm. uh, ja, die plaat... natuurlijk um, zet je dat in ieder geval op de kaart. Dus we gaan nu onze, onze tweede plaat uitbrengen. En dan heb je al op Spotify staan. En mensen kennen je. Dus dat, dat uh, helpt altijd. Ja. Uh, maar ik denk dat in ons geval zeker afgelopen zomer een mooi hoogtepunt was toen we de European Blues Challenge wonnen. Ja. En uh, echt en, en goed dan, dat is ook fijn als je dan zoiets wint. Uh, dan ben je niet een beetje wat nog niks de wereld in heeft gebracht. Dus ja. zeker zo'n zo debuutplaat dat, dat helpt. Ja, helpt dat ook die, dat uh, wat je nu net zegt hè? die uh, European Challenge uh, bij die Blues. Ja, ik zeg het misschien heel erg krom en verkeerd. Maar begrijp wel wat ik bedoel. Um, want uh, helpt dat ook op een gegeven moment uh, met de bekendheid uh, met name dan ook in het uh, circuit, de Blue Circuit zelf? Jazeker, dit, dit was echt een hele grote stap voor ons. En er gingen heel veel deuren open. Hm. We werden uitgenodigd op heel veel festivals in heel Europa. Dus we zijn in Roemenië geweest, in Noorwegen, Zwitserland, uh, nou goed, Frankrijk, Duitsland, en zelfs op de Azoren. Hm. Uh, Portugal is dat. Dus dat is, dat is mega. En uh, je, je naam ...wordt natuurlijk meer besproken... ...en je komt in allerlei bladen... ...dus zo'n prijs is zeker een goede boost. Ja, heeft dat ook voor jullie effect... ...in de zin van... ...ja, want ik heb begrepen... ...er is een of andere boeker... ...die dat ook gezien heeft. Je moet even stellen waar je op doet. Nou, want ja, ik bedoel... ...ik kreeg een mail van een boeker... ...uit België. Uit België? Oh ja, klopt. Nee, dat is Nico. Ja, want die zit volgens mij ook in dat uh, hele blues-circuit, uh, toch? Ja, zeker, zeker. Hij is zelf ook zanger van de Bluesbones. Ja. En we kenden hem al voordat hij ons ging boeken. We waren ook al bevriend met hem. Mm. Uh, Dave is ook goede vriendjes met uh, hun toetsenist. Mm. Uh, die uh, speelt ook hem in het orgel. En uh, we lenen wel spullen van hem, weet je zo... En, uh, maar zeker Nico is, uh, is een heel fijn contact en die weet ons weer op nog meer plekken te krijgen. Dus ja. dat gaat ook goed. Ja, dat, maar ja goed, dat, dat, dat werkt natuurlijk wel van, uh, van meer, uh, dat helpt wel zoiets in, in dat opzicht. Um, Altijd, ja. Ja, uh, dan natuurlijk uh, het uh, verhaal van nu. Want uh, jullie kondigden op de sociale media min of meer aan dat, uh, dat er weer nieuw, uh, of tenminste materiaal van jullie aan uh, komt. Um, maar dat is ook heel bijzonder materiaal, want het is allemaal live, heb ik begrepen. Klopt, ja, we, we gaan uh, uh, een, op 24 februari een live plaat uitbrengen... Ja. ...genaamd Volition Live. Ja. En dat is een, uh, een plaat en die bestaat voor grotendeels van de show die we hebben gespeeld... ...afgelopen zomer op Culemborg Blues. Mm -hmm. uh, en er staan nog een paar tracks op van een festival een week daarna uh, in Tilburg. Ja. Um, en het is dan met onze tienmansband, dus de blazen staan erop en de packings. Ja. Uh, die zingen ook mee... Um, en dan spelen we uh, eigenlijk. Eigenlijk is de CD een soort verzameling van wat we afgelopen jaar hebben gespeeld. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk het eigen werk van de volgende plaat. Ja. Uh, een aantal covers die we altijd heel graag doen. En uh, ook een nieuw werk wat op de volgende studioplaat komt. Oh, Oké, okay. dus dat, uh, dat is al wat je, wat je kan verklappen. En dat, uh, de, de studioplaat, wanneer uh, gaat, uh, gaat dat uh, komen? Maar dat zal nog wel even een tijdje duren, denk ik, of niet? <laughs> Dat duurt nog even. Ik kan wel verklappen dat we hem al een uh, grote hebben opgenomen. Ah, afgelopen week. Ja. We zaten in de studio. Uh, ja. En nu zijn we dan de laatste laagjes uh, erop aan het zetten. Dus de blazers komen erop. En de backings. En ja. de gitaarsolo's. Uh, dat soort dingen. Ja. Um, maar ik, ik kan nog niks zeggen over wanneer die komt. Maar nee, oké. Okay. Wel nog in 2023. Ah, dus dat, dat nog wel. Dus het, dus het zal wel ergens uh, helemaal een beetje aan het eind van het jaar komen. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Ik ga je niks ontlokken hoor. Uh, maar uh, die, de, de, de, deze uh, single die, uh, die jullie nu uh, morgen uh, gaan uitbrengen, dat is dus een live uh, nummer. Uh, is dit ook een eigen nummer? Ja, deze single is dus, uh, I Wish I could go running. Hey. Uh, die staat inderdaad uh, op onze. Uh, ...laatste studioplaat. Maar ja. daar staat hij erop als een heel... ...ja, gewoon traditioneel uh, bluesje. Ja. Uh, met alleen maar gitaren. Er ja. uh, is ook geen toetsen erbij... ...wat we normaal wel dat hebben. Ja. En nu hebben we op de liveplaat... ...hebben we echt een heel bombastisch... Uh, uh, ...ja, een beetje bijna BB King-achtig gebeuren gemaakt... ...met ja. heel veel uh, met dikke blazers. Ja. En, uh, dus het is een hele andere energie. Mm. Uh, maar dat is inderdaad een nummer... ...van uh, de volgende plaat. Mm. En de eerste single die we uitbrengen... ...om uh, mensen alvast een beetje... Uh, hoe zeg je dat? In de stemming te brengen, zoiets? Ja, ja om ze uh, lekker in de moeite te krijgen voor ja. de plaats, zeker. Ja, nou weet ik uh, dat, uh, dat er ook nog uh, albumreleases zijn. En uh, ja, kijk, ik bedoel, als jullie dan toch uh, allerlei live dingen doen... kan je net zo goed ook uh, dit hele verhaal ook live uh, proberen... Uh, een beetje vorm te geven voor Lission Live ergens in een zaal. Staat dat ook op stapel jo of niet? Wat zei je als laatst? Uh, nee, ik bedoel uh, mee te zeggen um, uh, een album release show. Dat bedoel ik. Ja, klopt. Ja, die komt uh, op 3 maart. Uh. En uh, we hebben gekozen voor Culemborg. Uh, ah. En in samenwerking met, met de festivalorganisatie van Culemborg Blues. Ja. Organiseren we in de Gelderlands fabriek inderdaad een mooie avond. Ja. Waar we dit album presenteren. Uiteraard spelen we met, uh, met alle bandleden, met z'n tienen. Uh. En um, ja, dat ja, zit gewoon. En dan kan je een cd krijgen. Ja, ja, ja. Het wordt gewoon heel gezellig. Ja. <laughs> uh, uh, en ik zou bijna zeggen... Uh, in navolging van een andere band... hier uit de, de buurt, de Gumbo Kings... die hebben gewoon het hele pad ernaar... omgetoverd in een bluescafé. Dat zouden jullie ook... Uh, wel kunnen doen, denk ik. Uh, dus wij gaan zeker ons best doen... Uh, in Culemborg, <laughs> ja. <laughs> uh, dan gaan we die single maar even laten horen. Hier is Harlem Lake met... de uh, live versie van I Wish I Could... Go Running, van... Het album wat nog aanstaande is en dat is Relishing Life. why I, run away, oh, give me why I run away this time. Is er zoveel informatie gegeven dat uh, vannacht uh, rond middernacht de single online komt. Dus dan kan je hem streamen van een platform dat heet Spotify. Dan zal deze single uh, daarop uh, te horen zijn. En wil je de Harlem Lake ook nog live zien, dan kan dat. Dan moet je naar een podiumduiker dit, uh, dit weekend uh, gaan. Want daar spelen ze. Uh, nou weet ik niet uh, precies uh, wanneer. Maar dan moet je maar even bij podiumduiker kijken. Dat zal. Vast is zeker ook op hun website staan. Maar ze spelen in ieder geval aanstaande zaterdag al daar. Uh, meer blues ga je nu horen. Want uh, dit is ook uh, werken wat afgelopen maand is uitgebracht. Zero Expectations en Arkham. En het uh, nummer dat heet Last Confessions. I sure hope someone's listening Cause the reaper is nearby So I hear my confession Churches, because my loved ones, there have been plenty, plenty, plenty crossroads where I took the wrong turn. And please forgive me for the bridges I had. Everyone knows I'm a no man. Marching on like a dream. Always my eyes on the prize Never ever taking the same road twice. was dat met Mascara Tears. En zij was uh, afgelopen week hier bij ons in uh, de studio met uh, de EP 3.0. Daarvoor hoorde je Zero Expectations met Last Confessions. We gaan er nog uh, twee draaien en uh, dit is uh, de ene. Ook bijna niet uh, te veel uh, aan bod geweest. Daarom draaien we hem nog een keertje. Kafka met Dreamer. Kafka met uh, Dreamer. Uh, je hoort uh, een beetje al op de achtergrond... dat uh, Sophie al bezig uh, is in te zingen. Dus uh, alles uh, voor de soundcheck. Uh, straks uh, gaan we natuurlijk uh, meer uh, van Sophie van Hasselt horen... Straks in het uh, komende uur en het uur daarop. Maar we hebben er nog eentje om af te sluiten dit uur. En dat is No Lorin en Babbel. Die je hoort tot aan het nieuws van 8 uur. I'm inside my bubble, come inside and stay, come and see every part of me, heal me from my sorrows, heal me from my pain, come inside my bubble, come inside and stay, come and see every part of me, heal me from my sorrows, heal me from my pain, show me what you see. Gaan we dat zo meteen opluisteren, niet eens. For years on, and I tried and I wondered. All I wanted when I was younger was to understand my role model. My what's in your head? See how I'm trying, I'm on your side Then out of the blue, something new You opened up, your flowers bloom and you say Come inside my bubble, come inside my stay, Come and see every part of me Heal me from my sorrows, heal me from my pain my Bible, come inside and stay, come and see every part of me, heal me from my sorrow, heal me from my pain, show me what you'll see. <laughs> See every part of me Heal me from my so, sorrows Heal me from my pain Te trekken, en te hopen dat je licht het doet. Laat buiten de storm het, niet. Nu maar hazen in het donker. Want binnen is het warm. Tot zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de eter op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur.